Ik ben Ronald Remmelswaan. Ook Iran bevestigt de dood van hun hoogste leider, Ayatollah Khamenei. Hij was ruim 35 jaar in de macht... maar kwam gisteren om bij de Amerikaanse en Israëlische aanvallen. Er zijn 40 dagen van nationale rouw afgekondigd in Iran. Ook de commandant van de revolutionaire garde is dood. Het elitekorps zweert wraak. Ondertussen gaan de aanvallen op Iran door, ook vannacht. In hoofdstad Teheran zijn luide knallen gehoord... Volgens president Trump heeft Iran flinke klappen gehad... en valt hun tegenreactie nogal mee. Hij zegt dat een diplomatieke oplossing nu makkelijker zal zijn. De Nederlandse ambassade in Iran blijft vandaag uit voorzorg dicht. Het Belgische leger heeft een Russische olietanker in beslag genomen. Het werd vannacht op zee geënterd en naar zeebruggen gebracht. Volgens de Belgen was het schip onderdeel van de Russische schaduwvloot. Die schepen varen onder een andere vlag... terwijl ze stiekem olie verkopen of spioneren. En de Belastingdienst denkt dat het flink druk wordt op hun site vandaag... want je kan weer aangifte doen. Vorig jaar kwamen er op de allereerste dag 700.000 aangiftes binnen... zegt de Belastingdienst tegen nu.nl. Ze hebben flink opgeschaald, want ze wachten vandaag weer veel mensen... die er graag snel vanaf willen. Het vrolijke weer van weer Online. Het dag begint mistig of grijs, maar dat lost in de loop van de ochtend op... en dan komt de zon tevoorschijn. Het wordt 10 tot 14 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten lichte regen.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 Zeke. <laughs> Just a drum.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 Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis, hart u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Ben jij de volgende Postcode postcodeloterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18, speel bewust. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.